Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu het weekend in. Looking like a star. With her body shake. Like a rock guitar. There she goes. Like a shooting star. Make you wanna play. Makes all the boys dance. En we zijn bij het tweede gedeelte aangekomen van onze show Het Weekend In op ZFM. En het licht doet het weer inmiddels, hè Karim? Ja, het is wel weer licht. Ja, we hebben weer tv, we hebben weer licht, we hebben alles weer. Dat is wel fijn. Hallo? Hallo. Dat is wel fijn dat we het weer ja, het hebben, want is heel het fijn. Begint, begint al aardig donker niet. te worden. Ik hoor je even niet. Oké, okay, moet je beter luisteren. Maar het begint al aardig donker te worden in deze winterse dagen, want... Ik heb ook gehoord dat het van dit weekend zou gaan sneeuwen. Echt? Ja. Dat de eerste sneeuwvlokjes de grond zouden raken. Ik voel iets, ik voel iets. Dan nu het weerbericht. Ja, vandaag zijn we naar Wolkenvelder, maar zo nu en dan schijnt de zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog en er waait een matige noordoostelijke wind. De temperatuur ligt uh, in uh, sommige streken... Bij de 8 graden. Vanavond, is er komende nacht. Vanavond en komende nacht is er wisselend bewolkt en vallen er enkele buien. En deze buien kunnen gepaard gaan met hagel. De wind waait matig uit het noorden en de temperatuur daalt naar een graad of 2 hier. Morgen schijnt de zon flink, maar verspreid over de dag vallen er buien. En deze buien kunnen gepaard gaan met hagel en onweer. De wind waait uit het noorden en is krachtig aan zeet. Tot maandag in het binnenland. De temperatuur stijgt naar maximaal 8 graden. Zaterdag en zondag, de nacht waarin de wintertijd weer ingaat, de klok gaat dan terug. Zijn er flinke opklaringen en blijft het droog. De wind waait hier en daar zwak en draait naar het noordwesten. En de temperatuur daalt weer. En dat betekent dus dat het kouder wordt. Zondag beginnen we de dag met geregeld zon, maar geleidelijk neemt de bewolking toe. En aan het eind van de middag zou het weer gaan kunnen regenen. Of er zou een winters erbij kunnen vallen in de vorm van natte sneeuw of hagel. De wind waait uit het zuidwesten en neemt toe naar matig over het land, naar krachtig aan zee. En de temperatuur stijgt naar maximaal 9 graden. Zondagavond dan en maandagnacht is het bewolkt en valt er enige tijd regen. En in de zuidelijke helft waait de wind matig tot vrij krachtig. De temperatuur daalt naar ongeveer 5 graden. Dat was het weerwicht. Tegen ja. <tie> time van All City en Carly Wade Japson. Het is inmiddels avond geworden, want uh, we zijn na zessen nu. Echt? Is het alweer zo laat? Het is alweer zo laat. De tijd vliegt als je, het, uh, als je radio maakt. Ah. <laughs> maar goed. Yo, je praat er je weer leuk uit, toch? Ik praat me er heel leuk uit. Ik, ik wilde niet zeggen plezier maken, want ja, doe ik hier niet. Met jou. hè? Huh? Karim? Jij denkt dat ik hierop ga antwoorden? Ja. Goed, maar het licht doet het weer, alleen ja. het internet nog niet. Inderdaad, maar dat komt goed, want ik heb andere muziek gevonden en uh, dan komt alles goed. We hebben nu een computer vol muziek. Ja. En dit nummer wat we nu gaan draaien... Dan nu het weerbericht. Het is koud. En dan het nummer wat we nu gaan draaien, dat hebben we toen gekregen van Wouter Fink. Ja, omdat, alles. Omdat hij toen die dag zijn single uitbracht. Wouter. En toen wilde hij met ons praten. Inderdaad, ik dat is super aardig van hem. Dames en heren... Wouter Vink. Heel voorzichtig, stap voor stap, wilde wat ik had niet kwijt. Ik kon niet blijven waar ik was. Jordaan Noek met Killer B en zij gaat ons natuurlijk binnenkort vertegenwoordigen op het Songfestival. En Jordaan de Vink met alles. En die gaat ons niet tegenwoordigen op het Songfestival. Vertegenwoordigen en niet tegenwoordigen. Oh, vertegenwoordigen. Kerim, jij Tobi. zat net, ik wil even opdringen, want ik heb me toch een wereldnieuws. Ik moet het eventjes kwijt, aan de ik mensen. Ik heb het woord wereldnieuws nooit gebruikt in oh. de formulatie. Oké, okay, maar je hebt me toch een nieuws? Echt dat, je moest het kwijt. Nou, ik okay, heb wat, wat nieuwtjes, ja. Nou, vertel dan. Nou, ze zijn goed aan de weg bezig in Zandvoort. antwoord. Zo moet je nu vaak omrijden. Dat is gewoon zo. Weet je waarom? Nee, ze zijn op de Stantwoord bezig met de aanleg van een natuurweg. Laten we er even een formule op een momentje van maken. Het nieuws van half zeven. Goedemiddag. De avond. Nee, ze zijn op de zandverslaan Slaan een aan het maken. En wat mij nou verbaast, hè, Toby... Ja? ...is als je bijvoorbeeld uh, een stuk bomen wegkapt, hè, een stuk veld met vuil en bomen... ...dat je dan opeens best wel veel ruimte hebt. Ja. Dus ik fiets daar bijna dagelijks langs en dan denk ik van... Het zou je nooit zeggen als je, als je gewoon, uh, als het gebouw er nog stond zo, weet je wel. Dat soort dingen, dat, dat, daar verbaas ik me wel zo over. En, uh, wat, wat bedoel je in godsnaam? Nou kijk, je hebt een stuk grond, zeg het ja. hiervoor. Ja. Als je al die huizen zou wegkapt, dan zou je denken van nou, dat, dat komt een beetje meer bij. Maar als je dan uiteindelijk hebt weggehaald, ja. dan is het opeens een heel groot stuk. Ja, dat klopt. En dan blijkt toch wel weer dat je meer ruimte denkt te hebben dan dat je hebt. Minder ruimte denkt te hebben dan dat jij ja, bedoelt. Ja, maar uiteindelijk meer omdat het weg is. Ja, goed, maar jij hebt wel wat ruimte nodig, hè? Of ja, je moet echt... gaan sporten. Ja, Oké, okay, maar ik sport al. Maar goed, um, een ander is er komt een film aan. Oh. Ja. Dat is wel vaker zo. Een sponsorfilm. Een sponsorfilm? Ja. Ik ben de hele week wezen filmen. Oké. Okay. Want jij vraagt mij dan ook wel eens een keertje normaal van wat heb jij nou gedaan de hele week, Riem? Ik heb deze week iets leuks gedaan. Nou, vertel. Vraag het me eens. Wat heb je gedaan? Nou, ik heb de hele week gefilmd. Echt? Maar dat wist je al, want dat zei je net. Ja. <laughs> Goed, wat heb je gefilmd? Een sponsorfilm. Ja. Nou. Wil je het nou nog weten of niet? Ja, ik wil heel okay. graag weten. Nou, ik heb de hele. echt de hele week in een kou op Allianz gestaan. Ach, jeetje toch? De het voetbalclub, is een voetbalclub Voor ik, de mensen waar ik trainer die... ben ja. natuurlijk. En vandaag een ijsklink was. Um, daar was ik. En. Um, ja, we hebben allemaal al leuke beelden verzameld. En dus binnenkort uh, komt die dan ook online. En het is allemaal om. Uh, om de sponsor te bedanken. De dus sponsor het helemaal ja. hè. Subtiel. Maar je bent dus bezig geweest met een filmpje ja, te maken voor je filmpje. Ja, een filmpje, een film. Ja. Want we kunnen ook filmen vanuit, uh, vanuit alle hoeken nu. Dat is al vet. Heb je ken je die GoPro camera? Ja, die camera's die niet kapot te krijgen zijn. Nee, die kun je van een fletgebouw af laten vallen en er gebeurt niks mee. Nee. Nou, met dat soort camera's filmen, dus first-person noem het allemaal op. Mm -hmm. Heel technisch niet natuurlijk. Maar um, het is wel echt weer heel leuk om een film te maken. Dus je bent echt professioneel bezig geweest met het uh, ja. maken van een film. Ja. Nou, nou dat leuk. was mijn nieuws. Dat is jouw nieuws. Toch leuk nieuws om het te is, weten? Ik vond het leuk om te horen. Jij, Joep, ik had een film. Nou, het is een beetje dit, dit, maar goed, het is wel leuk. Ja, Joep is toch? natuurlijk, uh, ja, wat, wat heb je ermee? Hè? Mm -hmm. Goed, net hadden we, net al, hadden ja. we Wouter Fink mm -hmm. en, uh, hoe heet je, Anouk? We'll be right back. Karim, blijft nu eens van de zingel af. <laughs> maar goed, we mm -hmm. hadden net Wouter Fink en Anouk. En we zitten nog een beetje in die Nederlandse hoek. Ja, <laughs> dat ruimt. Want we gaan over naar Alan Clark met Faxi Leiden. Hij heeft ook iets met Sandford, toch? Want we zijn ook uh, in Sandford. Ja. Hij heeft hier gewoond, joh. Echt? Ja. In ieder geval, Ellen Clark met Faxi Leden. Yeah. Foxy Lady van Ellen Clark, onze streekgenoot. Die is trouwens uh, voor filmmuziek gebruikt, voor uh, goze vrouwen. Ja. Dus wat voor filmmuziek ga jij eigenlijk gebruiken in je filmpje, Krim? Dat blijft geheim. Dat weet je nog niet, dus? Dat weet ik wel. Oh. Maar het blijft geheim. Ach. Dat is dus echt vet. Veel mensen willen het weten. Um, ja. Dat weet ik. Maar daarom blijft het geheim Want dan heb je een soort met een. Oh ja, want, want dan gaan ze natuurlijk. Gaan ze naar je internetpagina kijken. En kijken. Ze, ja, ik snap het. Nou. Af en toe heb je wel eens in deze show. Een blokje. En speciaal op deze laatste vrijdag van de maand. Vrijdag. Hebben we een soort met wel een gek onderdeel. En dit, deze week is het gekke onderdeel. Ik hoorde Betochtig het ook voor het oorlog. Oorlog. eerst. Ja, je hoorde het ook voor het ja. eerst. Heel leuk. Uh, dat het uh, een goldplay blokje is. Nou. nou. Een goldplay blokje. Nou, we beginnen dus gewoon uh, nu ermee. Nee, maar dan gaan we toch niet deze muziek draaien van Coldplay? Wacht maar wat er gaat gebeuren. Heel onbekende muziek. Hoe heet deze? Dit is Milo X Lotto en daarna komt Heart of Heaven en daarna komt nog een andere. Maar kijk goed en luister vooral naar de overgang, want die zit er wel in. Milo Solo. Solo X Lotto. Ik wil het niet veel zeggen hoor, maar dit nummer duurt 30 seconden. Wacht nou maar. Oh. Gooi je mond dicht. op timing aan er nu. Hmm. Zes, vijf, vier, drie, twee, één. Hurt Like Heaven. So Coldplay. Cool so cool, so cool. Dream. Als je dit hoort. Ja. Dan wordt ze gewoon vrolijk. Ik kom een beetje in een, in een kerststemming. Maar dat kan ook door het weer komen. En door de gezellige sfeer die we hier hebben in de studio. Met onze... Kerstverlichting. Ja. <laughs> nee. nee, nee, maar ik vind, ik vind dit, dit is toch een band waarvan je trots mag zijn dat je leeft en dat je... <laughs> nee. Dit is een band dat je trots mag zijn dat je ja, leeft. Ja, oké. Okay. Zwaar, uh, zwaar dus als deze band er nooit was gekomen, mag niemand trots zijn dat hij leeft. Nee, maar dit is toch al een, echt, dit is, dit is nou pure muziek. Dat ja, vind ik In het puurste vorm. Ik vind het wel toevallig dat je dat zegt, want er ligt hier een briefje voor me, ik heb geen idee hoe ik eraan kom, maar hij lag voor me, ik kwam hem to to toevallig tegen. En daarin staat dat op 1 januari 2012 ja. in Zandvoort 16.655 inwoners waren. Uh, het lijkt wel een paradijs. En 5000 daarvan hebben we een keer gemeten. luisteren naar ZFM. En die gaan dus nu ook luisteren naar het nummer van Goldplay. Engels een Goldplay-roepje. Ja. En het nummer heet. Paradise. Hier op Radio ZFM. Bij The Desperate Light. Niet. Nee, gewoon Paradise. Oh. Door Goldplay. Hier op Radio ZFM. Je weet niet wat je Mist. hoort. Nee, wat je hoort. Dat is oh. de slogan. <laughs> Dat was het tweede nummer van ons coldplay bokje Paradise. By the Death Hé, hey, Ik had net eventjes dat feitje van hoeveel mensen er in Zandvoort woonden yeah. op 1 januari. Yeah. Maar hoeveel, we zijn nu bijna aan het eind van het ja, jaar. Ja, ja. De bevolking neemt over het algemeen toe. Hoeveel we... zou er zou in Zandvoort zouden er uh, aan het eind van dit jaar zijn? 17.000. Ja? Denk Zeker. 17.000? Dus dan no. zijn er even, even kijken. Even uh, 345 bijgekomen. Ja. En dan, nee, die zijn er dus wel meer bijgekomen, maar ook een paar afgegaan natuurlijk. Dat lijkt logisch. Maar als je dat min elkaar doet, dan kom je uiteindelijk uit dat er. Open getal. Dat er uiteindelijk 345 mensen bij zijn gekomen. Ja. Aardig wat? <laughs> Ze houden ervan, nee, het antwoord. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ze bleven met de gaan. En jij had nog een leuke toevoeging, zei je? Ja. Um, als je naar het volgende nummer luistert, dan is ja. Us Against the World ook van Goldplay. Is ons 17.000 fansporters. Ja. Als je daar naar luistert, dat is nou echt een nummer. Dat, dan moet je je koptelefoon voor opzetten. Of in, als je in de auto zit of thuis, moet je echt even de radio wat harder draaien. Dus loop nu even naar je radio toe. Of uh, druk even op je telefoon. Of waar je ook mee luistert. Zet het geluid wat harder. Want Us Against the World is dus echt, vind ik, een van de mooiste nummers die Coldplay ooit heeft gemaakt. Coldplay met Us Against the World. Oh, morning, come in the clouds, amen. Lift off this blindfold, let me see again. And bring back the water, let your ships roll in. in my heart, she left a hole.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 Through chaos as it swirls It's us against the world Like a river to a raindrop I lost a friend My drunken as a Daniel in a lion's den And tonight I know it all has to begin again So whatever you do, don't let go And if we could float away Fly up to the surface and just start again against the world Through chaos as it swirls And us against the world. As against the world. Ik vind dit een beetje een slaperig liedje, Kareem. Echt? Ja, ik, ik beetje... vind het toch mooi, mooie muziek is dat toch? Ja, het is wel mooi, maar ik vind het een beetje. Ik ben een beetje rozig van geworden. Een beetje moe. En dan moet je wakker worden gemaakt. Dan moet je wakker worden gemaakt. Door water. Door water? Ja, ik word altijd wakker van water. Ja? Ja. Oh, ik kon laat gaan, ik sliep eergisteravond pas om vijf uur. Oh, ik ook. Ik... Weet maak... je waarom? Omdat er, ik kan niet slapen met licht. En er was, zeg maar, de tuinverlichting stond gaan. Oh. Daar dat ik niet kon slapen. Weet u dat ook, dat als je Toby wakker wil houden, doe de tuinverlichting gaan. Maar dames en heren, we willen nu wel even wakker blijven. We willen even een energiek nummertje, hè? We willen er eventjes eventjes vol tegenaan, we willen er even flink in. En dat met goalplay, ja dat kan met goalplay. Hier is every teardrop is a waterfall I, turn the music up. I got my records on the world. En Waterfall Waterfall van Goldplay. En daarmee komen we aan het einde van ons Goldplay-blokje. Kim, ik vind dat we hier iets wekelijks van moeten maken. Gewoon een blokje en dan vier, drie à vier nummertjes van één artiest. Ik vind het goed, volgende week is een script. De script? Ja, we hebben een nieuw album uit en uh, een goed album. Dus dan hebben we volgende week een script-blokje. Inderdaad, Toby. Want voor deze week zit het er alweer op. Inderdaad. Tot volgende week. Tot volgende week en een heel fijn weekend en gewenst. We gaan er even uit met de knaller. Dit is calling van Sebastian Ingrosso en Alex Alesso. Alesso. Alessio. <corrosising> <��attered> Can we freeze,